Duidelijk hoe, de, hoe dat mechanisme werkt, ja Dat het alles, alles, jezelf, jij bent de veroorzaker van het goede voor, aan jezelf, en jij bent veroorzaker aan het kwade van jezelf. Zelf. Oh. Jij maakt jezelf ziek, en jij mm -hmm. maakt jezelf, um, jij maakt jezelf gezond. Oh. Alleen je gezond, gezond maken, geestelijk. Gezond jezelf maken, geestelijk. Betekent, betekent dus, ik spreek niet van puistjes op je, op, je, op je huid, of andere dingen. Die kunnen ook, ja precies, die kunnen als gevolg van jouw ja, jou innerlijke b -b beter worden. Verbetering, ja, genezing, kunnen ze ook weg. Weg kunnen ze ook uh, gecorrigeerd worden. En misschien niet. De andere, de, de bedoel, ah, het, is, het zijn zoveel oorzaken van die puistjes... dat men, men, weet niet, uh, men weet niet vaak uh, waardoor, maar in ieder geval um, door, door steeds je vragen om het om. om en wat moet je vragen aan Yeshua? Wat is het doel van, het hele doel van jezelf, uh, dat je richt aan Yeshua, aan je voor tot Jeshua? Right. Moet je dan vragen tegen hem, zeggen Yeshua, help me, ik heb morgen een examen, morgen heb ik moet ik afreden, ja, of morgen heb ik, uh, uh, morgen ga ik dan een lotje invullen. Help me alsjeblieft eh? Of iets anders. Okay. Of uh, mijn oma is ziek. Doe maar dat zij gezond wordt. Noem maar waarop. Allerlei dat soort dingen. Daar moet je vragen. Je om je sure. Of ik ben ziek. Uh, ik heb, heb pijlsjes op mijn of mijn gezicht en mijn die vinden het niet leuk, niet mooi, En voel ik me heel ja, ongegriffen. Dat, dat, dat soort dingen. Nou, daar moet je daarom je vragen. Natuurlijk niet. Je moet je vragen uh, alleen, hè? Huh? Oké, okay, maar wat moet je? Waar moet je? Wat, wat, waarop moet gericht zijn jouw, jouw, jouw uh, gebed, of jouw man, dat is, is, is het komen tot Jezus, is gebed, is niets anders. Het is altijd gebed. Wat moet je? Zuivering. Zuivering en opbouwen. Zuivering is, goed opletten, zuivering, we hebben twee wegen, ja? Hoe moeten we met onze kilim omgaan? We kunnen met kilim omgaan, om de kilim, om een wens om te ontvangen, of een wens te, te verdunnen. Maar dat is niet het doel, doel van de schepping. De, de doel, het doel van de schepping is, de doel van ons, is om eerst te verdunnen en daarna weer terug gaan, van het verdunde toestand, toestand dat wij aankunnen, want dat is het verdunde kelim, verdunde wens, verdunde wens. Dat is de wens wat ik aankan. Waarom, ik moet, waarom moet ik mijn wens verdunnen? Omdat ik het niet kan hanteren. Ik kan niet met deze wens leven. Ik kan alleen met deze wens ontvangen voor mijzelf. Daarom, daarom ga ik mijn wens verdunnen. Dan heb je, maar dat is niet het doel. Daarna, als ik mijn wens verdun, en de hoogste verdunning is, te komen tot de klieketter, tot Yeshua. Daarna, van de klieketter, moet ik weer terug naar mijn eigen plaats. Keter is niet mijn plaats. Keter is alleen unieke de unieke plaats van Yeshua. Het is niet mijn plaats. Eigenlijk, ik ben de schepping. Mijn plaats is van Chogmat of de Malchut. Onthoud de De ketter is niet het doel. Daarom is het, de ketter is uniek. Daarom hebben we alleen maar één Yeshua en niet iemand anders. Daarom is het niet de bedoeling om. om uh, alleen tot Yeshua komen en zeggen: Nou, Yeshua, neem mij, haal mij van deze weg. Ik wil met jou verbonden in verbondenheid blijven. Ik wil alleen mee, met jou en iets anders. Wat doe je daarmee? Wij zijn de schepping, wij zijn de mens. Alle zielen zijn gemaakt anders dan Yeshua. Duidelijk. Ze zijn allemaal de wens om te ontvangen voor jezelf. Dus wat is het doel van ons? In elke. En, eh, alles waar, het moet, waar jij om moet vragen, o, vragen om, betekent man doen opbrengen. betekent tekort te zuiveren. Ons tekort moet jouw tekort zijn. Alleen welk tekort moet zijn? Tekort aan zuivering, van jouw kieliel, en tekort aan het opbouw. Als je jezelf zui zuivering betekent dat jij doet voor zuivering alles. Als je dat allemaal... Alleen daarop je, uh, uh, jezelf, jouw jou instelt op die, op het mechanisme wat het moet gebeuren. De rest komt alleen vanzelf. De rest moet je gewoon, uh, uh, je pakt in elk verschijnsel dat jou pijn doet, dat je, dat niet gecorrigeerd is, je gaat het, de, de, via deze weg kan je dat allemaal automatisch gebeuren. Alleen je moet handeling, innerlijke handeling, Doe, hè? Dus, wat moeten we doen? Wat is het doel? Zuiveren jezelf. Het zijn twee bewegingen. De beweging van beneden naar boven qua is zuivering. Well, de kli is de wens om te ontvangen. Als ik ga mijn, mijn wens om te ontvangen omhoog doen, dat wil zeggen ik heb een bepaald uh, probleem binnen mijzelf. Probleem betekent uh, Zeker, zekere wrijving binnen mijzelf. Eindelijk. Wrijving in mijn toestand. Dat iets mij ligt niet, niet zo naar mijn zin. En zo wrijving binnen mijzelf dat, uh, dat mij, mij verontrust. Binnendruk en buitendruk zijn niet in balans. Precies. Buitendruk en binnendruk niet, staan niet tegenover elkaar in balans. Kunnen elkaar niet... Uh, tegenover elkaar staan, dat zij kunnen opboksen tegen elkaar. Dan ga ik, wel, doet er een toe wat voor reden, wat voor reden ervoor is. Het is een feit. Voldoende feit. Is zo ervaar ik. Dan moet ik doen, dan moet ik dan op dat moment alles proberen te doen, om dat wel in evenwicht te brengen, en dat lukt mij niet. Dan ga ik mij zuiveren. Daar moet ik eerst kracht ook om vragen. Als je, het eerste moet je proberen zelf te doen. Als je niet kan, of tot het moment ga je dat je niet kan, dan vraag je Jezus om deze zuivering. Zuiver mij nieuw van deze ongerustheid. Ja? Ik ben de wens om te ontvangen voor mijzelf. Ik kan mijzelf niet tot... De, de, zo'n sereniteit te brengen. Want de sereniteit, de toestand van waarbij ik serene ben, dat is de ware realiteit van mij. Elke vorm van ongerustheid betekent dat ik niet genoeg geloof heb. En niet geloof heb betekent ook dat ik deze twee drukken niet tegenover elkaar kan opzetten. Dat druk van buiten en druk van binnen zijn niet kan ik niet door mijn eigen krachten in, in evenwicht te brengen, gelijk aan elkaar te maken. Of mijn innerlijke druk is krachtiger, maak ik krachtiger dan van buiten. Ja, dat is vaak de, dan is de ziekte van, uh, dat is vaak de reden voor het opnamen in psychiatrische inrichtingen. Dat zei van binnen, druk van binnen, dus de ketel, ja, de ketel, de druk, de ketel gaat, dus zeg je dat, de druk van de ketel is, is krachtiger, als het ware, dan, dan wat van buiten is. Dan zie je dan, van binnen komt zo'n enorme drukpar, en zo'n zo uh, damp van, van, van binnen en alles trilt en alles net zoals dat. En, ja, zo. Dat is, is dan de toestand van, dat waarbij de, van binnen is de druk is. Te veel te groter dan, dan die van buiten. Maar hoe dan ook, en soms kan het van buiten zijn dat de mens, ja, als het van buiten is, dan de mens voelt ook dat het buiten zwaarder is dan binnen mijzelf. Er zijn allerlei varianten van uh, die deze discrepantie tussen die twee drukken. Wat moet je dan doen? Met je eigen krachten. Natuurlijk probeer je eerst niet met je eigen krachten dat je gelooft in jezelf, maar je probeert dan in je eigen, met je eigen krachten naar binnen te gaan. Zo so, naar binnen probeer je dat zoveel mogelijk dan de eerste als het ware druk, de eerste portie van dit, dit bo dat, uh, dat niet gelijk zijn van die, van die drukken, dat moet je dan proberen zelf. Uh, bij te stellen. Wie zie zien dat dit verder niet kan, dan vraag je Jezus, maar dan door de kracht van binnen, niet zomaar vanuit deze wereld, vanuit jouw vier stadien, praten tot Jezus. Eerst optrekken, heb je zelf jouw wens, deze wens die jij dan, of dat betekent of deze toestand waarin jij verkeert, zo'n verlamde toestand, dat jij deze verlamming als het ware uh, uit die verlamming ga je dan geloof opbrengen omhoog en dan uh, de verlamming is er of de blindheid is er Heellijk. hoe kom je dat je zo als je dan allemaal, als je allemaal goed bent, als je dan goed ziet op dat moment als je op een bepaald moment goed ziet ja je voelt wel goed of je goed praat of jij niet doof, doof, doof, stom bent, dat jij dus geen gebrek, geen tekort in jezelf vervaart, dan, dan hoef je niet naar Jezus te gaan, want dan ben je verbonden met Jezus. eigenlijk, dan ben je verbonden met licht. Je hoeft niet dat op dat moment zelfs denken aan Jezus. Je moet ervaren dat op dat moment sereniteit betekent, dat je, voor, dat je niet in discrepantie met het licht bent. Dan blijf wat je bent, Eindelijk. Yeshua, het fenomeen van Yeshua is gegeven aan de mensheid. Alleen om de mens bij te stellen. Eigenlijk Niet iets anders. Niet dat geloof dat wat, wat ze, waar ze het over hebben. Dat, dat uh, de mens, elke mens is uniek. Ja, elke mens is uniek. Elke mens heeft al dezelfde krachten. Alleen de mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Mens, als je goed voelt, dan moet je nergens verder niet uh, uh, op dat moment man omhoog brengen naar, naar je schoen. Je kan wel verder gaan, je kan het doen. Je kan het wel doen. Maar als je dat doet, dat is dan, geen, dan is het niet een verzoek om correctie. Het is niet een verzoek om genezen te worden. Gereden te worden. Maar het is de andere kant. Wat is dat de andere kant? Aan de ene kant is verzoek omdat je tekorten heeft, omdat jij eh, eh, gebreken heeft, etc. En dat is dan één manier om waarom, te, te, te, waarom het nodig is, waarom je nodig heeft om te komen tot Jezus. Maar de andere manier is. De andere kant van de medaille is? Prijzen geven. Huh? Prijzen. Precies, prijzen, natuurlijk. Ook prijzen, de andere kant heb je prijzen. Prijzen, dus prijzen, hulde geven. Dat is de andere kant van de medaille. Ook dan heb je geweldig, kan je ook dat gebruiken als man. Waarbij het is niet een gebrek. Wat heb je dat? Man is altijd is een vorm van gebrek. Kijk Maar... Reizen betekent dat jij in de rechterlijn werkt. Dat jij, uh, dat jij dus de chassadim daardoor aantrekt. De linkerkant is het, is het ook chassadim, maar dan wil je dan chogma ontvangen. Gebrek betekent dat jij daar wil, door de chogma kan je dan licht, kan je dan uh, gebrek aanvullen. Maar uh, daarom is het is het verstandig om, daarom worden we ook aangeraden, door de, door de Torah geleerden. en daarom ook Yeshua dat zegt, in zijn gebeden zien we ook dat, dat hij niet zegt direct, hoe zegt hij dan direct, um, wat is het gebed van Yeshua, wat vaak gehaald wordt, wat zoals Yeshua dat zelf zegt, vader in de hemel, ja? Yeah? Hmm? je naam is geheiligd, niet, Jezus zegt niet uh, direct, vader in de hemel, geef mij brood. Nee, hij zegt vader in de hemel, je naam is gehele, de koninkrijk zal komen, etc. Dat zijn dingen die je zegt, eerst de hulde, betekent dat op dat moment, wat Jezus zegt, dat betekent op dat moment, wat doe je? Je geeft prijs, zeg je betekent dat daardoor trek je een aan. Via de rechterlijn. Jij ja, In de rechterlijn. Jij praat niet over jouw jou tekorten op dat moment. Jij trekt dan door de hulde te geven, trek je trekt alleen maar de chassadim aan. Dat, waarom? Dat, dat, daardoor maak je dat jouw rechterlijn in deze toestand waarin jij verkeert krachtiger wordt dan de linker. Dus dat jouw chassadim meer zijn worden dan de dan als het ware jouw tekort dat is, dat is structureel doe je dat om op te kunnen boksen tegen de volgende stadium. dat jij vol bent met chassadin, eerst denk je aan uh, om de schepper, om uh, de vader te danken dan, dan uh, maak je los van jouw probleem, wat betekent danken dat betekent wat doe je daarmee met het danken ...jij hebt toch een zwaar gevoel... ...van het stadium 4... ...jij hebt tekort... ...jij voelt van binnen tekort... ...maar jij gaat niet praten van jouw, vanuit... ...jouw tekort... ...vanuit jouw blindheid... ...jij praat niet vanuit jouw blindheid... ...goed opletten, het mechanisme... ...dat is wonderlijke mechanisme... ...van wat wij, wat wij onderzoeken... ...in onze lessen... ...het is niet... ...dat, dat, dat ik vertel iets dingen... ...dat ik alwetende ben is onderzoeken hoe dat werkt. Met ver, in verbondenheid met de Kabbalah. Want de Kabbalah is de leer wat van Yeshua. Yeshua is de, is, van Yeshua komt de hele Kabbalah. Daarna komen we nog andere uh, lagen. Zijn. Dus wat doe ik dan? om Wat, wat doe ik in, met mijn kilim wanneer ik ga naar de rechterlijn en ga ik prijzen de schepper? Hulde brengen aan de schepper. Verdun ik mijn kilim. Duidelijk. Want mijn, in mijn situatie, mijn, mijn ik, mijzelf, ik, mijn situatie is dat ik ervaar tekort. Dat op dat moment ben ik blind. Ik ben blind. Daarom, op dat moment, dat is mijn blindheid. Of, mijn, of ik dom voel dat ik doof, stom ben. Van binnen. Mijn, ik kan niet praten. Ik heb het gevoel dat ik... Ja, dat van binnen dat ik... Als het ware... Uh, van binnen mijn woord... Gemijlkorfd. Van binnen. Ik heb geen krachten om, om iets goeds te zeggen. En, en enzovoort. Dat zijn de alle, alle, Ik ben verlamd van binnen. Okay. Is, dat zijn die dat zijn toestanden. Dat zijn de toestanden waarover... De wij... In die en Brit hij horen eh, dat Yeshua geneest die en die en die en die en die, en die, en die. Dat is betekent dat de mens bevindt zich in zijn linkerlijn. En dan voelt hij zichzelf dat hij blind is, omdat op dat moment zijn chogma is, zijn ogen zijn chogma. Hij is verstok, verstokt van de Chogma. Anders gaat hij niet horen dat hij verstokt is, verstokt. Dat hij, dat hij dus niet, geen gogma ervaart. Dat hij geen bina ervaart. Betekent dat hij niet kan horen enzovoort. Duidelijk. Dus wat doe je dan op dat moment uit jouw blindheid? Laten we gewoon blindheid nemen. Of, dan ga je dat naar de rechterlijn. Blindheid, blindheid betekent dat je ervaart jouw tekort in de linkerlijn. En nu ga je dan, doe je handeling, welke handeling, je gaat naar de rechterlijn, rechterlijn betekent dat, jij zuivert jouw kli, kli, door, wat is de rechterlijn? Welke, welke sphira, tot welke sfera komt dan de malgoed in de, de rechterlijn? Onder de gogma. Dat is de rechterlijn. De rechterlijn is, is de kracht van, van de rechterlijn is dat, je, dat men komt van het malgoed, malgoed is de toestand waar ik dus voel mijn, mijn tekort, mijn blindheid. Ja, of andere, andere, andere handicap wat ik heb op dat moment. En ik ga dan vanuit mijn goed naar onder de gogma. Dat betekent dat ik mezelf klein ja, Dat betekent niet onder de gogma, dat betekent onder de gogma van de kliketter natuurlijk. De hoogste plaats is de kliketter, dus ik ga naar de kliketter onder de gogma, En dan, dus op de plaats van de bina van de kliketter. Evet. En dan zo op deze manier, dus, want als je gaat naar de onder de gogma, betekent niet dat, de, dat je komt op de plaats van de bina, alleen de algemene bina, van de hele toestand. Maar je komt dan altijd uh, naar, naar de bina, of naar onder de gogma, van elke sfera van jouw toestand. Eigenlijk. waarom, alles, niets bestaat over het, in het bijzondere aspect, wat niet bestaat in het algemene aspect, of omgekeerd, niets bestaat in het algemene aspect, wat niet bestaat in het, uh, in het bijzondere aspect, dus als ik breng mijn malgoed naar, naar onder de gogma, in het algemene, in de algemene zin, dan heb ik het ook in elke sfera. doe ik het ook precies hetzelfde, in, in ketter, in gogma, in de bina, tot aan de malgoed, staat komt mijn malgoed daar naartoe welke malgoed welke malgoed komt naar de plaats van van de malgoed van de kochma van dat malgoed van de ketter komt op de plaats naar de plaats malgoed van de ketter naar de plaats van de uh, bina bina van de van de van de ketter duidelijk maar hoe hoe kan dat kan niet anders dan dat ik eerst moet brengen malgoed op uh, de plaats van mijn wat er het is zo, we noemen het malgoed mal van de tweede centrum wat er het is zo, van de malgoed breng ik naar van de malgoed, algemene malgoed breng ik naar de plaats van de onderde of laten we zeggen naar de plaats van de bina van de malgoed ja of niet daarna heb ik kracht, of ga ik kracht opdoen, om weer mij verbinden met de malgoed. Malgoed kan men zich verbinden met de malgoed. Die gaat de kracht, heen, die heeft die malgoed van, die dan verder kracht opdoet, om de malgoed van de jesode aan te trekken, ja, naar de binnen van de jesode. Heb ik. Of onder de gogma. En op die manier duidelijk ik hoe dat gaat. En niet zomaar alleen maar verticaal. Maar, ik maar ja. alleen, alleen dus van dat elke goed van elke sfera. Die moet wel komen in het bijzonder. Want we hebben bijzondere. Goed opletten. Bijzondere. Er wordt Er wordt. Er zich. Voltrekt zich. Voltrekt zich, zich. Altijd. Dat eh, proces verloopt altijd in twee aspecten. In het algemeen en in het bijzonder. Dus als wij zeggen dat ik kom naar, hier, naar Yeshua, dan betekent dat mijn maar goed waar die ook staat. Misschien staat die in het vierde stadium, misschien heb ik het in het derde stadium. Dus dat die stijgt op, verticaal, men zegt zo, door, men zegt, wij zeggen zo dat, naar de ketter. Maar natuurlijk kan dat niet zomaar, verticaal betekent, dat uh, ik breng mijn malgoed tot van malgoed van, uiteindelijk tot naar de bina van de malgoed. En dan sta ik in de bina. mijn malgoed staat in de bina van de malgoed. En naar boven natuurlijk wordt verbonden. Nee, je kan geen traptreden overslaan. Precies, je kan niet overslaan de traptreden, maar je kan wel, als je goed staat, nu in de Malchut van de Mahoed, of mijn zeggen dat Atheret Yesod. Atheret Yesod, precies. Als yeah. Atheret Yesod staat nu op de plaats van de Bina, dan schijnt natuurlijk de, de Bina van de Yesod ook aan de, aan de, aan de Malchut die nu staat uh, in de Bina van de Malchut. Uiteindelijk, want alles wat boven staat in dezelfde lijn schijnt natuurlijk en geeft kracht aan die malgoed die staat in de bina van de malgoed om verder te werken, om op te steken. Maar altijd natuurlijk verloopt het zo dat het van malgoed tot de ketter van één sfera, en dan gaat het weer naar de malgoed van de volgende sfera, en gaat weer tien sferaot verder naar de ketter van de volgende sfera. Kijk, enzovoort. Op deze manier gaat het, gaat het, oh, gaat het omhoog. Dus, je het kijk, dus eigenlijk is het ook een... We kunnen ook zeggen dat het een beetje zigzag. Zigzag op de manier. Net zo. Zigzag. Zo steeds. Omhoog. Zo. Ja. Net zo. Ja. En het kan snel. Maar het is toch wel een kwestie van... Uh, eventjes uh, tijd nemen. Instellen. Kijk. in principe... Kijk. Alles hangt van, de, de, ernst van het, de ernst van het probleem. Ja, ernst betekent. Wat betekent ernst van het probleem? Zit je al lang daarin? Of is, heeft dat probleem jou al zo aangegrepen? Is dat al nee, bijna, bijna chronisch geworden? Zit je zo lang daarin dat je nu uh, moeilijk eruit te komen? Dat betekent dat jij al lang moet vragen om hulp. Wat betekent dat? Als het... Opeens voel je dat het... Ogen worden beslaan. En je, je kan niet zien. Dat betekent een bepaald probleem komt. Dan moet je direct ingrepen. En dan, dan vragen om hulp. Maar het kan zijn dat de mens... Eerst wacht. En wacht daarmee. En wacht daarmee. Totdat hij helemaal in... In een in diep... In, ingezonken is in zijn dat kwaad in hem diep ingezonken is. Natuurlijk hoe lager je komt in een bepaald probleem... hoe, hoe meer krachten heb je nodig om eruit te trekken. Hoe meer een mens in een moeras komt te zitten... hoe moeilijker wordt het voor hem... hoe meer, zeg ik dat, hoe uh, inspannender moet hij zelf de krachten opdoen... Om eruit te komen uit, uit zo'n toestand. Maar ook des te groter is de oplucht. Maar de, des te groter ja. natuurlijk, des te groter en des te de hoogst, de hoger wordt de, de beloning. Hoe zwaarder He. de slag, hoe mooi en overwinning. Precies, hoe krachtiger de mens laat zichzelf vallen, des te, hoog, des te hoger uh, kan die, uh, en als die dan daarna dan uiteindelijk. We ons daar ja. Als die dan als, die dan, daarbij, als die dan eruit komt, als die eruit kruipt, dan kunnen we niet anders dan door Yeshua, want je zit dan erg diep in jouw pure. Dan word je gered, en daar word dat, dat, dat wordt pas een grote wonder, want wie heeft Yeshua geholpen? Alleen, zij, hen die toegeven, ja, die toegeven, die dat zij, Koord hebben, de ene, dan moet je weten dat je blind bent en dat je toegeeft dat je blind bent dat jij alleen maar ziet uh, bepaalde dingen voor je geest en niet uh, het licht ziet enzovoort en op deze manier uh, worden dus, de, dus eerst naar de rechterkant nog een keer dus eerst naar de rechterkant, want de rechterkant betekent dat jij zuivert jezelf, dat jij komt met de malgoed naar de binnen. Dat is de rechterkant. Altijd weten, de rechterkant is, en daarmee, wat heb je dan? Heb je dan alleen maar twee sferot, ja, of niet? Ketteren en hoog maar boven jouw cel. So. Dat is de zeer en de malgoed en zeer en pienen uh, binnen zeer binnen Malchut, staan onder jouw Malchut. Dat is alleen twee kilim. En daarmee ontvang je alleen maar een beetje, liefde, een beetje chassadim. Geweldig. Maar, dan krijg je dan chassadim, en door dus de kracht van de chassadim meer en meer en meer. En daarna, dat betekent dat je hulde geeft aan Hashem. Dank Hashem geeft. En natuurlijk in de naam van Yeshua, steeds binnen jezelf zelfs als je niet noemt de naam van Yeshua bij, bij, met woorden weet telkens wanneer dat jij dat doet dat in door de kracht van Yeshua door de kracht van jouw kracht maar dat betekent dat jij jouw kracht ontleen je alleen maar door jezelf te verbinden met Yeshua steeds geloof wordt steeds Sterker, krachtiger moet jou, jouw geloof, in jou, dat het, dat is, dat, welk geloof moet het zijn, dat het de enige manier is om eruit te kruipen uit de impasse, in welke impasse is, uh, jij ook kan, in welke impasse kan ook verkeer, dan ook verkeer. Duidelijk, absoluut elk probleem, elke ziekte kan genezen worden, nog een keer wat ik, wat ik jou zeg. Maar dan bedoel ik natuurlijk geestelijk. En de rest, de rest moet je zien, dat het, of dat voorbij gaat. Het kan zijn, maar zelfs als de mens ligt in een absolute, hoe zeg ik dat, hopeloze toestand, hopeloos betekent dat artsen zeggen, nou, niets, Geen niemand kan hem helpen. Ja? En zelfs dan de mens moet Blijven hopen en verbinden jezelf met Jezus. Dus weten wat Hij doet met zijn hopen. En niet alleen hopen. Uh, die heeft allerlei, we uh, zeggen dat uh, kanker, al helemaal volgelopen. En dan, uh, dan gaat je you dan. Know, oh, nu ga ik dat, nu uh, alle middelen in zijn wil ik uitproberen. Nu ga ik ook geloven in, in de kracht van Jezus. Nou, dan kan het zijn. In ieder geval wordt het opluchting. Een zekere opluchting. Maar of het lichaam doodgaat do door die, die kankergezwellen of niet. Dat is af mede afhankelijk van de ernst van de versletenheid. Ja, van het eh, wachten, wachten van het periode van het wachten van de mens om hulp ...waarin hij geen hulp heeft, uh, niet om hulp heeft gevraagd. Want de ziekte is niet zomaar ontstaan van, uh, van, van niets. Ja, men zegt zo... ...oproeding zit ook in de genezing van je ziel, niet in je lichaam, het begint altijd bij je ziel. Precies, dat is de is hele clue, dat mens moet kijken niet naar... Die pijtjes in, zich, in zichzelf. En kijken naar die andere dingen. Maar je moet kijken weten dat Yeshua helpt innerlijk de mens. Waar de, de mens kijkt, de, de pijtjes die doen, ze doen pijn. Of uh, alle andere dingen doen pijn. Pijn zit van binnen. En als de mens verbindt zich met Yeshua, dan al al elke vorm van pijn wordt voor hem uh, ver, verzacht. Verzoet. Waar, waar, waarom wordt het verzoot? Yeshua is klieketer. Keter heeft geen wijoed. Weet ik? kan men alleen ervaren, door dus pain kan men ook alleen ervaren, waar? Binnen de vier stadia. Goed opletten. Steeds opletten waar we het over hebben. Aan bij pain kan je ervaren alleen binnen de vier stadia. Weet Daarom werd ook Jeshua opgehangen. Op welke manier werd hij opgehangen op een boom? Op huh? Op welke manier was hij opgehangen? Vier, Vier, ja, dus zijn handen en zijn voeten. En zijn lichaam dus ook. Zijn lichaam. Maar zijn hoofd niet. Zijn hoofd werd niet doorgeboord. Uit of niet? Want in het hoofd was geen... het hoofd van Jeshua is ketter. Van de kwiketter. En zijn negen sferoot, Negen onderste spirood. Hij kreeg ook zo'n kroon. Mm -hmm. Hij kreeg een kroon natuurlijk. Van doorn. Mm -hmm. Maar, maar de, alleen van zijn, ja, dus zijn lichaam. Met handen en voeten. Dat werd gekruisigd. Hij liet het zien dat. De ketter. Dus de ketter de ketter niet. Maar de negen onderste sferoot, Had hij ook. Dat was ook niet. Bij hem niet. Uh, dat is dan de aansluiting ja, van, van de vier stadia. Negen sferoten in vier stadia. Dan is heeft zes, zes Dus alles bij elkaar negen. Dat is de aansluiting van de kilim, van de vier stadia in de ketter. Daarom Jeshua ook voelde ook pijn van als mens zijn, maar in zijn hoofd was niet, uh, was niet, zijn ketter, niet, eigenlijk op zichzelf genomen, uh, was niet de pijn, het uh, pijn wat hij ervoor is niet, is niet, uh, waar hij ook bang voor was, ja, ik hij was op een, op een bang voor zijn overgave aan, aan, aan, die dat hij zo'n beroerd was, ja, zo'n een soort angst had, maar zijn angst was niet dat hij, dat de angst van fysieke pijn, dat hij zou dan natuurlijk ver, uh, moeten uh, verdragen zo. dat dat zijn pijn was. Zijn pijn was dat hij dacht, misschien was hij niet als over, als lam van de misschien zou hij niet niet uh, niet, ...niet voldoende, als het ware, <coughs> uh, overgave aan de dag brengen, omdat hij verbonden was toch met aardse ver, arts, ver, verbondenheid. Heellijk. Hij werd verbonden zichzelf met de vier stadia hier in deze wereld. Daarom ging je bidden dan, herinneren nog, in deze nacht, voor zijn uh, overlevering, begon hij te bidden. Drie keer, voor drie keer had hij dan... Was, hij heeft gebeden drie keer om het zijn parzoef, al zijn parzoef, om los te maken. Hij ook zelf moest het losmaken, al zijn, al zijn drie, drie plaatsen Zwaardig. van zijn parzoef, om volledig bevrijd te worden of van hoge hand van zijn vader eh, een soort bevestiging ontvangen dat dat is de wil van zijn vader. En dan was hij helemaal gerust. Alles wat gebeurde met hem verder was geen reactie meer van. Geen reactie van. Uh, hij had niet eens gereageerd oh ja, op die vragen van um, Pilatus. Ja, van de anderen van, van de andere, van, uh, van Dat zij hem hebben beledigd en al die andere dingen. En, en pijn gedaan en alles. Want het was al. Het gebeurde al. Eigenlijk, innerlijk heeft hij al doorstaan alles wat met hem zou moeten gebeuren. Zo is het precies hetzelfde wat wij moeten doen door de verbondenheid met Yeshua in jouw toestand. Dat jij daardoor al bevrijd wordt als je verbindt jezelf met Yeshua, dan heb je ook de kracht van de ketter aangenomen, aangetrokken. En daarmee, daardoor zal je voelen dat de pijn gaat weg. Of de pijn, met andere woorden beter te zeggen, niet dat pijn weggaat. Maar de pijn wordt jou niet, niet, het is niet de pijn die jou zal uh, onaangenaam zijn. Jij zal die pijn uh, ervaren als uit pijn, uit liefde. Het zal opbouwend zijn, het zal niet uh, vernietigend zijn, het zal niet. ...jou kapot maken. En dat is deze verbod. Dat is de een, het enige mechanisme... Dat, is gegeven, ...dat aan de mensheid is gegeven. En als men daar... ...dankbaar gebruik zou maken... ...gewoon, zonder te noemen... Iets, ...iets bijna, maar als men dat... ...de mensheid zou dat... ...waarlijk ontdekken... Yeshua ...niet alleen, niet religieus... ...alleen maar zo... ...dat het... Dat het, ook dat werd aangewaaid van boven, absoluut. Dat, dat geloof in Yeshua uh, in, als traditie. Right? Maar dat, dat, uh, dat geeft niet de ware reding aan de mens. Want de mens is dan verbonden met Yeshua naar beeld, naar een verhaal, naar een soort wat er gebeurde buiten hem in plaats van binnen zichzelf. Alles meemaken wat Yeshua heeft meegemaakt. Dat jij dat meemaakt, bij jouw opstegen naar jouw kruis. Dat right? is precies. Elke situatie is eigenlijk het leven van Yeshua in binnen de mens, in het mini miniatuur dat de mens moet meemaken. telkens wanneer kom je tot de ketter is net, is in wijze is... De kruisiging van deze wens, van deze toestand of de, de wens, het resultaat, het ervaren van die toestand, onaangenaam, onaangenaam voor jou, welke to, van wat voor reden daarvoor is. Dat jij deze toestand, jouw wens om te ontvangen voor jezelf, die boosheid die jij dan ervaart, dat jij die kruisigt. Hey. Yeshua heeft het gedaan voor de hele mensheid. En, en als je dat niet doet, dan leef je Yeshua eigenlijk uit. Precies, als je dat niet doet, als je niet vraagt, niet jij, bedoel ik iedereen, elke mens, van welke nationaliteit, van welke eh, levenswijze dan ook. Maar ik zeg het al tegen jou, maar dat bedoel ik ook al het, het algemeen, we hebben gezegd, het bijzondere en het algemeen is hetzelfde. Dan spreek ik tegen elke mens die daar is. Maar ik spreek je tegen jou dan in het bijzonder. Dus als je dan niet vraagt. Yeshua om, de, om genezen. of dat hij jou geneest. betekent vragen. Naar krachten dat je dat doet. Niet uh, met je mond, mondje open doen. Hashem luistert alleen naar het hart van de mens. En niet naar het mondje. En het mondje zegt. Het moet wel kloppen. Het moet wel rijmen met het hart. Anders is het alleen maar bla bla. Dus als je dan uh, in jouw toestand, benauwde toestand dat jij waar je ook, ook bent, dat jij verbindt jezelf eerst met je huh? Alleen daardoor verkrijg je Net als bij, met, met door een navelstreng krijg je met een hogere verbinding, dat waardoor je kan je kan, uh, opnemen in jezelf. Het is net een beetje, dan kan je dat ook vergelijken met iemand die onder het water is. En als je dan, dan nog een, een, een, een, pijpje, een pijpje hebt, ja. en dan en, of ja, zo, en dat jij kan voor, door een pijpje, kan je dan uh, boven het water omhoog doen, dan kan je een beetje een ja, beetje masker of zo... So, so, dan kan je een langer... Uh, ademhalen... dan dus kan je alleen leven blijven... zo so, so zijn wij... wij zijn net zoals hier op aarde... zijn wij... net als... Uh, net als... Uh, verzonken in... in, in de sfeer die... wij kunnen wel leven... fysiek... fysiek kunnen wij hier op aarde leven maar ook dan met een verbondenheid, dat wat voedt het fysieke en alles wat erin is, is de verbondenheid de, met Yeshua, dat boven de, onze wereld, materiële wereld zit. Alleen daardoor kunnen wij licht, genezing ontvangen. Zo is het, de realiteit is het, zo opgemaakt. Dus iemand die niet van deze, van dit mechanisme gebruik maakt, kan niet genezen worden, absoluut absoluut onmogelijk om geestelijk genezen te worden en ook met daarmee ook gepaard gaande allerlei andere vormen van genezen, je kan zeggen nou, kijk nou naar India ja, kijk naar die Mensen leven honderd jaar en meer en gezond en vrolijk zo, en hebben niets met je soort te maken. En, en nog, nog erger. Want ze keken naar een westerling, eigenlijk elke Indiër keek naar een westerling. Een beetje zo van binnen eh, minachtend. Ik bedoel in de zin van, kijk nou naar wat zijn jullie dan. Jullie hebben een mens en mensen, jullie hebben op een, op een sok sokkel geplaatst. Ja of niet? Jullie hebben een mens op, jullie geloven in een mens, ja? Terwijl zij, wat je wat jullie hebben gedaan, terwijl zij laten allerlei koeien, koeien lopen op, op, op, op, op straat. En wat is het nou over allerlei andere dingen? Wat is heilig? En allerlei heilige allerlei godjes, etc, etc. En maar goed, uh, zij bleven zo, dat is, zij hebben zichzelf een bestand, een bestand opgebouwd, duidelijk. Er is geen geweld in het geestelijk. Chinezen hebben ook hun, hun eigen bestaan opgebouwd, duidelijk. En uh, zonder Yeshua. Traditie opgebouwd, Joden le le leven ook zonder Yeshua. Zij menen dat zij. In wijze is het zo dat alle andere. Houd goed opletten. De hele mensheid leeft door het licht van vader van Yeshua. En door Yeshua. En dat weten ze niet. Zelfs zij weten dat niet. En ze menen dat die denken dat ze door. Door een beetje zo te lopen en zo een beetje zo al, half naakt te hmm. lopen en zo. Hare Krishna, Krishna, Hari. En dat is alles, alles, dat is alles dat zij daardoor het leven ontvangen. Hare Krishna en zo. Dat is dat ik daarmee ontvang ik gezellig. Vrolijk. vrolijk En ze hoeven niet te werken, de uitkering komt wel op tijd. Dus hoe moet ik dan. Hare Krishna, Hare Krishna, klaar is kees. En nog een klap in de handjes en zo. Zo geweldig, zo'n bestaan, zo'n leesig bestaan. Maar ook zij, ook zij weten, of niet, ook zij ontvangen, mijn vriend, van Yeshua. Elke Chinees ontvangt alleen van Yeshua, want zonder Yeshua komt geen licht in Peking. Weet Geen licht komt daar naartoe. Geen, geen Chinees kan het licht ontvangen. En geen Indiaan... In niemand, duidelijk niemand kan anders het licht ontvangen dan door Jesu. hij hoeft niet te geloven of zij geloven of niet, niet geloven De, zij niet geloven betekent dat zij gewoon onbewust zijn daarvan en zij hebben allerlei namen bedacht, hun, kijk, traditie, wat betekent traditie uh, boeddhisten, ze hadden hun eigen traditie, hun voorvaderen hebben geloofd in iets. en hadden ze een zeker geloof dat zij hadden dat oh, allerlei namen gegeven. En allerlei beelden van gemaakt. En hun kinderen hebben dat gewoon overgenomen. En de hadden als dogma, hadden dat gezien als, dat That is that's it. En niets anders. Nee, het is erg moeilijk, bijzonder moeilijk om, om, moet je weten dat het bijzonder moeilijk is om de waarheid te willen uh, zoeken naar de waarheid, als je in bepaalde traditie bent geboren. Kijk, e, dan heb je veel joden die dan, op een, op een dag, uh, inzien dat Yeshua de Mashiach is. Aan de joden is het gegeven, 3700 jaar geleden, de Torah werd gegeven. En ze leven door de Torah, en de Torah spreekt over niets anders dan over Yeshua, over de redding. Yeshua zou brengen. Nou, zij leven zonder door, door, door, Yeshua. Ze haten zelfs deze naam. Zonder, en zonder te begrijpen dat zij gered worden, ook nieuw. Gered worden door Yeshua. Want Yeshua is altijd staat, uh, uh, uh, uh, uh, met ontferming bewogen wordt, over elke uh, uh, fariseer en sadduceer. Ondanks het feit dat zij haten hem nog steeds elke dag en elke minuut. Maar onbewust, doet erin toe, ontvangen ze via hem indirect, maar het is niet bewust. Eindelijk. En als je dat bewust doet. Ja, weet omringende dat is wat? Precies. Zij ontvangen alleen van omringende licht. Precies. Ja. Het is, ja. het, is een onderhou het onderhoudslicht. In plaats van het licht van het leven. Van. Het is alleen maar het onderhoudslicht dat gegeven wordt alleen aan de mens, om niets. Ja, men zegt zo als om niets, Net zoals een zonnetje, het zon staat, gaat, ja. De zon, de zon schijnt aan iedereen, ja, gewoon om niets. Waarom? Omdat met, het, met, het hoop, met de hoop dat de mens ooit zal wel... Uh, kon maken en jezelf, zichzelf met Jezus verbinden dat daarom ook bestaan ook de, al die religieën uh, boeddhisme en al die, die die eigenlijk een uh, walging zijn eigenlijk, ten opzichte van het individueel geestelijk werk, op zichzelf genomen is het goed, ze, ze doen niets, niets ni, uh, het is niet een kritiek of zo. Uh, want ik zeg ook precies hetzelfde over het jodendom ja, dus ook dat helpt niet geen, geen, voor geen millimeter helpt het. Ook andere religieën helpt het niet. Maar wel ging in de zin dat het ten opzichte van het geestelijk, de geestelijke redding. In plaats van de geestelijke redding. Zij eh, dragen uit een bepaalde houding van een traditie van een massageest. En niet individueel. Terwijl de redding komt. Alleen via één kanaal, bij elke mens. Wij komen allemaal van dezelfde bron van de Adam. Je eigen Yeshua. ja. De Yeshua in elk uh, mens. Ha? En de Yeshua. Die is... Yeshua en eigen Yeshua in eigen Yeshua in elke toestand binnen jezelf, aan de top van jouw piramide, innerlijke piramide, daar vind je altijd Jeshua. Maar, maar hoe? Eerst... De rechterlijn hulde te geven, altijd eerst hulde te geven. Daarna heb je ontvangen de Gassadien. Daarna heb je de kracht om ook aan te pakken jouw probleem. Door naar links te gaan, gebed te doen, omhoog te brengen, man omhoog te brengen, om, uh, om geholpen te worden via Jezus. Altijd via deze, via deze weg, in elke probleem zal je aanpakken, en jij zal genezen worden van elke ziekte die er bij jou is, van de blindheid, van, van, van verlamming, van wat er ook mag zijn, zal je ook de andere ziekten, die je niet hebt, zal je ook voorkomen bij jezelf, en stap voor stap dieper en dieper, dichterbij, steeds dichterbij komen, tot het Jouw persoonlijke eeuwige leven.